Eens een koopman die twee kleine kinderen had, twee schepen die op zee voeren en een akker buiten de stad. De koopman hoopte dat de schepen rijke lading mee naar huis zouden brengen, maar op een kwade dag kwam er een boodschapper. Koopman, ik breng u slecht nieuws. Uw schepen zijn vergaan in een verschrikkelijke storm. Niemand heeft de schipbrug overleefd, koopman niemand. Uw lading is verloren. Toen werd de koopman heel bedroefd. Straatarm was hij nu. Hoe moest hij verder leven met zijn vrouw en hun twee kleine kinderen? Van narigheid ging hij naar zijn akker toe. Daar liep hij wat te peinzen toen plotseling een klein, gitzwart mannetje naast hem stond. Het kereltje vroeg, waarom bent u zo bedroefd, koopman, wat is er gebeurd? De koopman zette grote ogen op, wie was dat malle ventje? Hij had hem nooit eerder gezien. Om van hem af te komen, zei hij, ach, waarom zou ik u dat vertellen? Weet u dan soms raad? Mijn twee schepen zijn met rijke ladingen op zee vergaan in een storm. Ik ben zo arm als een vogelverschrikker. Wat moet ik doen, wat moet ik doen? Het zwarte mannetje wreef even langs zijn neus en zei... Heel eenvoudig, koopman, heel eenvoudig. Kijk, hier heb ik een gezegeld papier. Als u mij belooft over precies twaalf jaar datgene hier te brengen... waar tegen u thuis het eerst uw been stoot, dan wordt u weer rijk. Teken het papier, koopman, zet hier uw handtekening... De koopman dacht na, wat een vreemd dwergje, wat een vreemd voorstel. Wie stootte thuis het eerst tegen zijn been? De hond, natuurlijk de hond. Hij kon rustig tekenen. Top, ik doe het, geef maar hier, ik teken. De koopman tekende het papier en liep naar huis. Hij kwam de kamer binnen. Zijn kleine zoontje, dat net kon lopen, pakte hem bij zijn been. De koopman schrok hevig, hij dacht. wee, mijn jongetje was de eerste die mijn been pakte, wee. Maar gelukkig heb ik nog twaalf jaar. Nog een hele tijd. Het zoontje van de koopman groeide op tot een flinke kerel. En hoe groter hij werd, hoe bezorgder zijn vader naar hem keek. De jongen vertrouwde het niet erg en vroeg... Vader, wat is het toch? U kijkt zo bedrukt. Het lijkt wel of u angst hebt. Kan ik iets voor u doen? Ach nee, mijn jongen, nee. Je kunt er niets aan doen. Ik zal jou een geschiedenis vertellen over een gidszwart mannetje. Eerlijk vertelde de koopman wat er was gebeurd... Hij vertelde ook hoe hij een dag later op zolder een kist goudstukken had gevonden. Hij was weer rijk geworden. Het gitzwarte kereltje had zijn woord gehouden. Nu moest ook de koopman zijn belofte nakomen. De zoon had ernstig geluisterd en toen zei hij. Heb maar geen angst vader, mij zal niets overkomen. Ik ga naar de priester en laat mij zegenen. Over een maand zijn de twaalf jaar voorbij. Dan gaan we naar de akker vader. Een maand later liepen zij naar de akker. De zoon trok een cirkel in de rode aarde en zei... "Ziezo vader, kom bij mij in de cirkel staan. En wees maar niet bang voor het zwarte De woorden stokten in zijn mond. Daar stond de zwarte berg. In zijn hand hield hij het gezegelde en getekende document. De jongen strekte zijn hand uit en riep... Geef hier dat papier, geef op. Je hebt mijn arme vader bedrogen en hem bang gemaakt. Geef hier, het papier is van vader. Ik denk, kanditaan, ik heb mijn woord gehouden. De vader is rijk geworden. Nu moet hij jou aan mij schenken. Ja. Zo bleven ze kibbelen. Vader en zoon binnen de cirkel het gitzwarte mannetje erbuiten. Eindelijk werden ze het eens. De vader zou zijn zoon in een scheepje zetten en het met de voet afduwen. Het water zou de jongen wegvoeren en dan zou de tijd leren wat er verder ging gebeuren. De vader zei droevig. Dag mijn jongen. Mogen de Almachtigen je beschermen? Met zijn voet gaf hij het scheepje een zet. Maar omdat zijn ogen vol tranen stonden, zag hij niet goed wat hij deed. Het scheepje wankelde, kantelde en het sloeg om. De vader sloeg de handen voor zijn ogen en weende. Als een gebroken man keerde hij naar huis terug. Hij zag niet eens dat het scheepje bleef drijven. In het omgekeerde bootje zei de jongen tegen zichzelf. Hé, hey, wat gebeurt er nu? We varen ondersteboven, geloof ik. Nou ja, we drijven nog. En nu maar afwachten waar het strand. En zo dreef het scheepje voort. Wind en water brachten het naar een klein, goudgeel strand. Toen de jongen aan een schokje voelde dat het scheepje was geland, kroop hij eruit. Hij kon zijn ogen niet geloven. Pal tegenover de landingsplaats lag een groot kasteel. De jongen mompelde. Oh, wat heb ik een honger en dorst. Er zal vast wel iemand in het kasteel zijn om mij wat te geven. Hij liep de hoge trap op. De kasteeldeur stond open, hij stapte binnen. Hé, hey, er was niemand te zien. Is daar iemand? Hoort u mij? Zijn stem galmde door de holle zalen en gangen. Niemand, niemand antwoordde. Wat vreemd. Hoorde hij daar toch niet een geluid? Hij luisterde scherp. Het leek wel of er iets siste. Hij liep daarboven en ja hoor, een grote slang kronkelde door een lege zaal. En die slang siste. daar ben je eindelijk mijn heren, mijn verlosser. Help mij, help mij. Twaalf jaar geleden ben ik betoverd. Ik was een bilsgroenprinsessie. Mijn hele koninkrijk is betoverd door de zwarte dwerg. Wil je mij verlossen? Maar, maar wat moet ik dan doen? Hoe kan ik u dan verlossen? Luister, vannacht komen twaalf zwarte mannen met kettingen Zij zullen je martelen, maar geef geen kik Morgennacht komen twaalf anderen, zij zullen je steken en slaan Geef geen kik, mijn redder en dan, ten slotte ze, er 24 mannen komen. Zij zullen je hoofd afhakken. Geef geen geluid, mijn verlos. Klaag niet en huil niet. Ik ben bij je. Ik besprenkel je met levenswater. En dan ben je weer sterk en gezond. Het gebeurde zoals de slang had voorspeld. De jongen was vreselijk moedig. Hij gaf geen kik. Van pijn stroomden de tranen over zijn wangen, maar hij liet geen geluid horen. De schone prinses besprenkelde hem met levenswater uit een gouden flesje en zei toen, Wilt gij met mij trouwen, mijn dappere held? Ik benoem u tot koning van de gouden berg. Zij trouwden en kregen de mooiste kinderen van het hele land. Na acht jaar dacht de zoon plotsklaps aan zijn vader. Ach, hoe zou het met hem en met moeder gaan? Hij zei tegen zijn vrouw, Vind je het goed dat ik eens naar mijn oude vader en moeder toe ga? Ik heb ze al een zo'n lange tijd niet meer gezien. Dat vind ik uitstekend. Hier, pak aan een gouden ring. Het is een wensring. Je mag hem voor al je wensen gebruiken behalve één. Je mag nooit wensen dat de kinderen en ik naar jouw land toe komen. Heb je dat goed begrepen? En zal je het niet vergeten? De zoon was dolgelukkig. Hij wenste dat hij bij zijn ouders op de stoep stond. En. W was er. Vrolijk stapte hij de kamer binnen en riep... Dag lieve ouders, hier ben ik. Uw verloren gewaande zoon is weer thuis. Kom hier, dan zal ik u omhelzen. Maar de oude vader en moeder deinsden achteruit. Hun zoon, hun zoon was toch verdronken, was deze grote sterke man hun jongen. De vader aarzelde en zei toen, laat me je linkerarm zien vlakbij je oksel, als daar een moedervlek zit zo groot als een dukaat, ja, dan moet je onze jongen zijn. De zoon toonde zijn ouders de moedervlek. Oh, wat waren ze gelukkig. De jongen vertelde zijn ouders dat hij nu de koning van de Gouden Berg was, dat hij was getrouwd met een beeldschone prinses en allerliefste kinderen had. De oude vader begon te lachen en zei: Kom, kom, kom, mijn jongen, niet zo overdrijven. Hoe kan de koning van de Gouden Berg nu gekleed gaan als een eenvoudige schaapsherder? En hij wees op zijn herdersmantel die de zoon als vermomming droeg. Tja, hoe moest de zoon nou bewijzen dat hij de waarheid had gesproken? Zonder na te denken draaide hij de wensring en. Wie? Daar zat de prinses naast hem, met de kinderen op schoot. Ze was woedend. Ben jij dan helemaal vergeten wat ik heb gezegd? Je mocht alles wensen, weet je nog? Alles, behalve mij, bij jou in dit vreemde land. Geef hier die ring. En ze gristen de ring van zijn vinger. Ze draaiden hem even en... <kriek> ...weg was ze. De zoon holde naar buiten om te kijken waar ze waren gebleven. Maar er was niemand meer te zien. Hij schaamde zich een beetje voor zijn oude vader en moeder. En bovendien, hoe kwam hij weer op de gouden berg terug? Vader en moeder... Ik moet nu weer eens naar huis toe. Het spijt me dat het allemaal een beetje raar is gelopen. Hij omhelste zijn ouders en vertrok. Ten slotte kwam hij bij een berg waar drie reuzen ruzie stonden te maken over de erfenis van hun vader. Het drietal schreeuwde zo hard dat de bomen onder hun adem bogen en de rotsblokken naar beneden in het dal rolden. Toen zij hem de berghelling zagen overtrekken, riepen zij hem. Vreemdeling, vreemdeling, luister eens. Wilt u ons helpen? Wij moeten vaders erfenis verdelen, en we kunnen het niet eens worden. Wilt u als rechter optreden? Dat vond de koning van de Goudenberg eigenlijk wel aardig. Hij klom naar de drie reuzen toe en zei: Ik ben graag bereid u te helpen, heer reuzen. Vertel me eens wat de moeilijkheden zijn. Waarom kunt u het niet eens worden? Luister, vreemdeling. Vader liet ons drie dingen na. Eén wonderdegen, die luistert naar de woorden: Alle hoofden eraf, alleen het mijne niet. Ten tweede, een wondermantel. Wie hem aantrekt, wordt onzichtbaar, en tenslotte deze laarzen. Wie die laarzen aantrekt en een wens doet, wordt er ogenblikkelijk heen gebracht. Wie van ons moet nu welk voorwerp erven? Tja, de koning van de Goudenberg moest diep nadenken. Toen klaarde zijn gezicht op. Hij stelde voor dat ze hem de degen, de mantel en de laarzen te leen gaven. Dat vond de oudste reus een slecht voorstel. Oh, stel je voor dat je kwaad wil doen. Dan sla je ons de kop af terwijl je onzichtbaar bent en met de lazen vlucht je weg. Nee, vreemdeling, daar komt niks van in. De andere twee reuzen vonden het echter niet zo'n gek idee. Als de vreemdeling de spullen leende, nou, dan hoefden ze voorlopig niet te kiezen en geen ruzie te maken. En dus zei de middelste reus: Goed, vreemdeling, je mag alles lenen. Maar na een jaar willen we de degen, de mantel en de laarzen weer terug hebben. Is dat afgesproken? De koning van de Gouden Berg beloofde dat hij alle spulletjes zou terugbrengen. Toen hij de laarzen aan had getrokken, de mantel om zich heen had geslagen en de degen in zijn hand had, zei hij zachtjes. Ik wou dat ik bij mijn vrouw en kinderen was. En ja hoor, hij was terug in het kasteel op de Goudenberg. Duizenden mensen vierden er feest. Hij hoorde violen, fluiten en tamboerijnen en hij hoorde iemand zeggen. De koningin van de Goudenberg gaat opnieuw trouwen. Haar man is voorgoed verdwenen. Ga je mee naar de bruiloft op het kasteel? Er valt veel lekkers te eten en te drinken. Hé, kom mee. Toen werd de echte koning van de Gouden Berg woedend. Wat was dat nou toch? Zijn vrouw opnieuw trouwen en met wie dan wel? Was hij daarvoor teruggekomen? Onzichtbaar en wel liep hij de feestelijke eetzaal binnen. En daar zat zijn vrouw. Ze praatte en lachte druk. Oh, wat had ze een plezier. Jij lelijk vals, moeder, Ik zal je krijgen, wacht maar. Hij ging achter haar stoel staan. Niemand kon hem meer zien. En telkens wanneer een lakei iets lekkers op haar bord legde, haalde hij het er af en at het op. Dat vond zij erg vreemd. Ze riep een lakei en beval hem op hoge toon: Lakei, laag nog een stukje gevulde patrijs op mijn bord. De lakei gehoorzaamde. Ploep, weer was het weg. De koningin voelde zich nu wat onzeker worden. Ze stond op van tafel en zei: Oh, Ik heb een beetje hoofdpijn. Ik ga even een half uurtje op bed liggen, dan zakt het wel. De onzichtbare koning volgde de koningin naar boven. Op haar kamer gekomen trok hij zijn mantel uit. Oh, wat schrok de valse koningin. Daar stond haar man. Nooit, nooit had ze gedacht dat hij zou terugkeren. Dreigend zei de koning... Lelijke bedriester, ben je dan helemaal vergeten wat ik allemaal voor je heb gedaan? Waar is die malle nieuwe echtgenoot van je? Wat doen al die mensen hier? Waarom wilde je niet op het wachten? De koningin was zo ontdaan dat ze geen woord kon uitbrengen. Haar man liep de koninklijke kamer uit en ging naar de feestzaal. Het feest is voorbij. De bruiloft gaat niet door. Ik, de echte koning van de Gouden Berg, ben teruggekomen. Ga naar huis, beste mensen. Ga lekker slapen. Lakeien, doof de kaarsen en sluit de poorten. Maar de mensen wilden helemaal niet naar huis. De koningen, vorsten, raadsheren, de prinsen, graven en baronnen begonnen hem uit te lachen. mag hij weg? Steen je niet aan? Verenigde koning, ga maar niet lachen Lachend en dreigend kwamen ze op de koning af. Ze trokken hun zwaarden om hem een kopje kleiner te maken. Toen was de maat voor de koning van de gouden Bijen vol. Hij hief het wonderzwaard van de drie reuzen... Alle koppen eraf, behalve de mijne. Het wonderzwaard maakte korte metten met alle gekroonde hoofden in de feestzaal. De koppen rolden in het rond. Na drie minuten was het er doodstil. Tevreden keek de koning de lege feestzaal rond en tevreden zei hij... Zo. Er is er maar eentje de baas in het land van de Gouden Berg, en dat ben ik!